Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Islo Thomas' met het NOS-journaal. Op een verlaten parkeerterrein in Den Haag is vannacht een auto ontploft. Niemand raakte gewond. De politie vermoedt dat zwaar vuurwerk onder de auto is gegooid. De politie heeft forensisch, deskundigen en de eenheid wapens, munitie en explosieven ingeschakeld om onderzoek te doen. De restanten van de auto zijn inmiddels door een berger van de politie meegenomen. De politie heeft een man van 27 uit Hengelo aangehouden in verband met een steekpartij... waarbij afgelopen nacht een vrouw is doodgestoken. Ze werd aan de rand van het centrum van de stad aangetroffen. Toen de politie na een melding bij haar kwam, was ze al overleden. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie in Overijssel begint een groot onderzoek naar wat er is gebeurd. Het regent in de Australische deelstaat New South Wales... waar al weken bosbranden woeden. Australische media schrijven over een kerstwonder. Inwoners noemen de neerslag het mooiste kerstcadeau ooit. In Australië woeden nu zo'n 200 bosbranden. Honderden huizen gingen in vlammen op... en zeker 11 mensen kwamen om het leven.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 Het weer wisselend bewolkt en af en toe nog een bui. De temperatuur is zacht met maxima rond 8 graden. Morgen neemt de bewolking in de loop van de dag toe en regent het. En het wordt dan kouder met hooguit 6 graden. Vrijdag regent het in de ochtend, later soms zon. En dan wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. We staan geen files.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 FM. Oh oh ho, ho This is Kerst met ZFM met nu nu ZFM loose. Me, making love to his tonic and gin Goedemiddag en hartelijk welkom bij Zandvoort Lunch. Ik noem even eventjes de presentator Hans Wassenaar. Donnie de Peer, ik kom er even gezellig bij. Vandaag gaan wij live uitzenden hier bij ZFM Zandvoort, met Zandvoort Lunch. We kunnen heel veel verwachten, Hans. Ja, we kunnen heel veel verwachten. en We kunnen onder andere verwachten mensen die hier langskomen voor interviews. We hebben live muziek. Ik geloof dat de band ook nog gaat optreden hier. Dus uh, ja, we hebben genoeg te doen. Hè. Zo. En ook nog met levende muziek. Ja, en, we gasten. Gaan, uh, en een heleboel gasten die ons van alles komen vertellen Zo over Zandvoortse ja. zaken. Over zaken die een nieuw unicum aangaan. En uh, we gaan natuurlijk ook even uh, blikken naar het einde van uh, 2019. Wat gaan we allemaal nog doen in Zandvoort ja. en beleven. Ja. We gaan straks uh, beginnen met een prachtig optreden van Adam Spoor... Die in een uh, nieuw gelegenheidsduo uh, vandaag, en dat is echt uniek uh, wat er gaat gebeuren. Adam Spoor samen met Lea Bos. Nou, ik ben benieuwd. Ja, je weet Hans, Adam is een uh, jazzmusicus. Uh, ja, musicus. dat weet ik, ja. ja. Een vervent uh, jazzmusicus en uh, met een grote naam. En Lea, die is, uh, sinds, uh, Lea is ook al jaren zangeres... maar die is sinds een, een half jaar, een jaartje... is uh, zich gaan verdiepen in het jazz-genre. Oh, oh, dat wist ik niet. Nee, nee, nee, Spannend. maar dat, dat, dat vindt ze geweldig. En ik vind het ook heel mooi omdat er uh, heel weinig aanwas is hè, bij jazz. Ja, dat is waar. Het zijn allemaal ja. de gevestigde namen. Ja. En dan is het zo leuk als een jong iemand daar ook interesse in toont. Precies. Dus uh, Adam en uh, Lea... die. We zijn uh, samen gaan, uh, gaan spelen varen. En uh, ja, da daar gaat iets moois uit voortkomen, nou, daar ben ik zeker van. Daar gaan we straks naar luisteren. In het volgende uur, verklap ik alvast, hebben we ook een fantastische artiest, David Blinko. Die gaat ook een paar nummers voor ons zingen. En uh, we gaan straks een gesprek hebben uh, met Lisbeth Kooi en onze eigen wethouder, wethouder Gertjan Pluis. Ja. Uh, we gaan even een muziekje draaien. Jingle bells ring and jingle bells ring, snowing and blowing up bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Jingle bells chime and jingle bell tide. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright sign is the right sign. Go, Glad man, I want horse lane. He had a jingle horse, pick up your feet. I jingle around. Jingle bells chime jingle bells time. Snowing and blowing, our bushes are fun. Now the jingle hopper has begun. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Jingle bells chime jingle bells time. Dancing and prancing in Jingle Bells Square. In the frosty yeah. air. Gliding in a one-horse sleigh Belrock hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort luncht op deze vrijdagmiddag. Een gezellige kerstuitzending hoort u hier vanuit Nieuw Unicum. Zandvoort is hartelijk welkom om hier een drankje te komen doen bij live radio kijken. Kan allemaal. We hebben zometeen ook nog het spel hoger lager. De wethouder en de directie van Nieuw Unicum komt zometeen langs Hans. Dat wordt leuk toch? Ja dat wordt hartstikke leuk Roy. En we gaan er een leuke uitzending van maken. Vier uur lang. En we worden herhaald uh, op de eerste en de tweede kerstdag tussen 12 en 2. Dus dat is uh, dik voor elkaar, toch? De Dik voor Mekaar-show. We gaan even luisteren naar de Backstreet Boys hier op ZFM Zandvoort. Window, first kiss under the mistletoe. Oh-oh. Oh-oh. Luister nog steeds naar Zandvoort Lunch hier vanuit een Nieuw Unicum. Kom gelijk gezellig langs hier bij de Zandvoortse Radio. Kijken bij de radio uitzending. Het wordt gezellig, het wordt leuk. We hebben heel veel leuke activiteiten en ook nog gasten. Dus blijf lekker luisteren hier op de Zandvoortse Eter.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 forever. En hartelijk welkom. U luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch vanuit een nieuw unicum. waar u zometeen nog een optreden kan verwachten van Spoor en Lea Bos. Is ietsje verlaat, maar dat komt helemaal goed. Want we zitten eindelijk. Hartelijk uh, welkom uh, wethouder Bluis. En, uh, en uh, mevrouw... Uh, Kooij, inderdaad. Kooi. Sorry, ik kon het even niet lezen op briefje. Maakt niet uit. Ja. Lisbeth Kooi, hartelijk welkom. Um, wat, wat, wat is uw taak uh, binnen Nieuw Unicum, uh, Lisbeth? Ik uh, ben de manager van uh, de behandeldienst en van het uh, MS Expertisecentrum. En op het moment neem ik ook waar voor een collega uh, die de manager is van zorg- en dagbesteding. Dus het hele clubje. Hoe, uh, hoe uh, is het om uh, in dit mooie gebouw te werken? Geweldig. Ja? Ik werk hier al... Volgens mij bijna 29 jaar en nog elke dag met ontzettend veel plezier. En uh, ja, het plezier wordt me vooral gegeven door de mensen voor wie we doen hier. Ja, dat blijft dat je in beweging blijft. Dat blijft dat je bevlogen blijft. En uh, dat je doorgaat. Ook als het wat minder makkelijk is. Maar nee, ik uh, een hele fijne plek om te werken. Ja. Wethouder Bluis, uh, hoe is het uh, om uh, met, uh, als gemeente zijnde met uh, pluspunt samen te werken? Nu Unicum bedoel je? Uh, oh sorry, Nu Unicum. Ja, nee, sorry, wij werken uh... samen met Nu Unicum in, in, een, in een stuurgroep uh, uh, Zorgen en Welzijn. En dan doen we het, het project ook Zandvoort. En uh, het leuke is dat ik hier nu ben, maar vrede jaar was ik hier ook. En wat ja. hebben we vrede jaar geregeld? Ja. Dat we de nieuwjaarsreceptie dit jaar hier gaan doen. Dat zeiden we toen en toen zeiden we... Ah, de burgemeester luistert wel mee en meneer Sonneveld. Ja. En uh, nou, dat is zo gegaan. Dus dat, wat dat betreft is het heel mooi dat we nu Unicum... En toen vertelde ik ook hoe wij vroeger in New Unicum met carnaval... Nou, uh, dus het is uh, juist mooi en het is hier uh, prachtig opgeknapt. Het is nu mooie kerst weer. Maar we werken veel samen met de uh, Nieuw Unicum. En zeker uh, in de, al die veranderingen in de zorg en in de WMO uh, hebben we elkaar juist steeds meer nodig. En kunnen we elkaar ook versterken. En dat gaan we het komende jaar ook echt doen. Ja. Bijvoorbeeld uh, de actie van uh, bewoner Rob uh, over de fietspaden. Uh, neemt de gemeente het best wel serieus, toch? Jawel, we, we, we, we hebben de blauwe loper. Nou, daar is ja. wat mee. Die moet weer opgeknapt worden. We moeten de bereikbaarheid naar Zandvoort verbeteren. Maar we moeten ook gewoon kijken van welke activiteiten... ...kunnen we beter met elkaar doen. Ja. Want, want uh, ja, het moet samen. Dat, dat moet samen. Ja. En, en, en, en je, je weet allemaal dat de kosten... We krijgen steeds meer oudere mensen. ook die, en, en die hebben ook ondersteuning nodig. Dus volgens mij kunnen we elkaar daar uh, heel goed in versterken. Nee, in ons voorgesprek hadden we al prachtige ideeën. En ja? ik denk dat we die uh, zeker gaan uitwerken in het nieuwe jaar hè, met, uh, uh, met elkaar. Ja. Wat, uh, wat, wat doet uh, Nieuw Unicum uh, nog meer uh, in uw taken, Lisbeth? Wat wij nu nog meer doen, wij, ja. uh, nou, wij sowieso zorgen we voor de 250 mensen die bij ons uh, verblijven, om het zo maar te zeggen, die permanent opgenomen zijn. Een aantal daarvan tien plekken is gereserveerd voor mensen die hier tijdelijk verblijven en die gebruik maken van onze expertise. Want we hebben nou, de expertise op het gebied van de MES is groot. Uh, daarnaast hebben we een polykliniek, uh, fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, uh, logopedie. En uh, zien we ook veel mensen uit het hele land trouwens uh, om ze te screenen en om te kijken of ze de passende zorg ontvangen. Want uh, passende zorg NMS, dat is best wel een uitdaging en uh, die expertise is schaars in het land en bij ons ruim aanwezig. Dus er komen mensen uit het hele land om bij ons uh, gescreend te worden. Dat doen we. We hebben ook een MS-loket. En uh, het MS-loket is dagelijks geopend. Tussen half elf en half één. En dan kunnen ook mensen uit het hele land bellen met vragen. En we hebben niet het antwoord bij het MS-loket. Maar we weten wel waar mensen het antwoord moeten krijgen. Een hele fijne dienst voor mensen die eigenlijk vaak niet weten waar ze met hun vragen terecht moeten. Uh, en daarnaast hebben we MS-zorg op afstand. En ook dan weer vanuit het hele land begeleiden we... ...mensen met MS... Uh, ...in hun hele ziekteproces. Nou, dat even in het kort... Ik denk dat ik dan het meeste wel genoemd heb. Zometeen hebben we ook het loket hier. Oh, wat leuk, ja dat is waar. Die komt uh, ja. zeker zometeen ja. ook aanschuiven ja. aan onze tafel die nog daar staat. Maar dat komt helemaal ja. goed. Ja. Van hierheen. Ja, ja, dat komt helemaal goed. Dat doen ze ook bij Bo toch? Dan ja, schuiven ja, dat ze dat gewoon op, een stukje ja. verderop. Uh, meneer Bluis, uh, ik neem aan dat u, uh, de, de bewoners hier komen ook vaak naar het dorp toe. Uh, dat u ook wel bewoners tegenkomt. Spreekt ze u ook wel eens aan? Niet zo vaak, spreek ze maar. Maar er komen wel steeds minder. Ik, ik weet wel dat in het verleden was dat veel meer. Maar ik, ik denk dat het, hier veranderen ook de dingen. Maar we hebben natuurlijk wel heel veel mensen die wel in een rolstoel ook zijn en zitten. En daar zitten er ook heel veel van in het, in het dorp. En gewoon ook in woningen in het dorp. Dus, dus die combinatie, die moeten we vooral versterken. En dat gesprek moeten we wel met elkaar aangaan. Wat gaan we eigenlijk al aan? Ja, wij noemen dat de sociale basis. Ja, dat zijn allemaal termen. Maar dat is eigenlijk hoe kunnen we zorg en welzijn met de partijen die in Zandvoort daar heel veel aan doen. Ja, dat is zoals de Pluspunt, maar Nieuw Unicum, maar ook Kennenbaar Hart... Uh, Enzovoort. Ja. De, de, de verbeelding. Al dat soort partijen. Daar hebben we nieuwe afspraken mee gemaakt. En voor, belangrijk bij die afspraken is dat we meer met elkaar samen moeten gaan doen. En ook meer gaan netwerken. Zodat we ook die ondersteuning bij elkaar zoeken. En Sanford heeft ook heel veel vrijwilligers. nou oh, Die moeten we ook vooral goed inzetten ja. en, en dingen regelen. En als, als gemeente moeten wij dat goed faciliteren. En je ogen en oren open houden, zodat je ook daar extra ondersteuning kan geven waar het kan. Maar er is veel te doen, maar er is heel veel mogelijk in Zandvoort. En we zullen ook meer moeten zorgen dat voor ouderen in Zandvoort, dat er woningen komen die geschikt zijn voor hun. Hè, het wordt heel makkelijk groepen we moeten langer zelfstandig thuis wonen. Ja. Maar Helaas zijn, uh, ik mag het woord niet meer gebruiken... maar de verzorgingshuizen, vroeger noemen wij dat, bejaardenthuizen. Maar wanneer ben je bejaard? Hè? Ja. Dat, is, dat, is een, ja. dat is een discussie. Is ook opgeschoven. Dat, dat is ook opgeschoven. <laughs> ja, dus, maar, maar er zijn wel heel veel mensen die extra hulp nodig hebben. Dus, ja. dus we zullen ook voor de doelgroep ouderen extra moeten woningen moeten gaan bouwen. En wat het voordeel daarvan kan zijn dat die, die, die mensen hun andere woning vrijkomt. Dus dat hij doorstromen. En dat kan dan weer voor gezinnen en voor jongeren gebruikt worden. En we zullen heel goed met elkaar moeten afstemmen hoe we dat moeten gaan doen. En dat, is, dat kan niet vanuit de markt gaan. Alleen, nee. we zullen daar Iets voor moeten bedenken met elkaar, dat we elkaar ook nou, eigenlijk begeleiden. van als, als we 50 nieuwe woningen voor ouderen bouwen. dat we ook zorgen dat die ouderen daarheen gaan. Ja. En, en niet dat, ja, maar we, ze blijven daar zitten. Nee, dan zullen we ze ja, moeten stimuleren om daar gebruik van te maken. Ja. En, en, en dan is ook een locatie als nieuw Unicum natuurlijk hartstikke mooi geschikt hier om ook voor oudere dingen te regelen. En dat is dus nu gescheiden. En ja. daar moeten we eens over nadenken... hoe we deze, bijvoorbeeld deze locatie beter kunnen benutten. Ja. Hoe staat u daarin, Liesbeth? Ja, ik ben heel positief en heel enthousiast daarover. Ik denk ook werkelijk dat we... Nou meneer Bluis en ik hadden het er net ook al even over... dat we in de samenwerking het moeten gaan zoeken. De tijd verandert en we kunnen elkaar goed gebruiken. En er is al heel veel overlap... waar we eigenlijk amper van elkaar weten. En ik denk dat... 2020 wordt het jaar van, het samenwer van de samenwerking, denk ik, hè? Zeker. <laughs> Om het in ieder geval uit te uh, bouwen, ja. Dat is uh, ja. mooi, en dan horen we dat zeker volgend jaar weer, zeker, natuurlijk. Zeker, Meneer um, Bluis, nog heel even. Uh, u bent al een tijdje wethouder hè, van Zorg en Welzijn. Uh, stel, uh, u uh, wint over een tijdje weer de verkiezingen en u bent weer wethouder. Wilt u dan uh, bijvoorbeeld uh, deze portefeuille weer zelf houden? Ja, die, die wil ik wel houden. Maar ik wil ook nog, nog wel een andere hebben. Hè. De openbare ruimte een keer doen. Euh, met, met al die verkeersdeskundigen. Want we hebben er 17.000 verkeersdeskundigen in Zandvoort. Euh, dus dat vind ik ook wel eens interessant om te doen. Maar oké, okay, het is ook goed als een andere het een keer over, overneemt ja, van mij. Maar op zich, mijn hart ligt daar wel voor een deel. Omdat je ook vooral met de inwoners bezig bent. En dingen kan organiseren. En netwerken, partijen aan elkaar verbinden. En dat vind ik... Uh, Heel leuk, daar doe ik mijn best voor. Lukt niet altijd, hè. Het zijn projecten waarvan je zegt van, goh, dan had je liever gehad dat het door zou gaan. Ja. Maar ja, dan geef ik nog niet op. ik geloof soms in wonderen. Het, het is kerstmis, dus wie weet gaan er nog wat wonderen volgend jaar verricht worden in het belang van Zalmvoort. Hoe, uh, hoe uh, denkt u van Nieuw Unicum uh, over afgelopen jaar? Hebben jullie uh, successen bereikt? Of uh, denk je van, nou goh, dat uh, was wel heel erg leuk uh, afgelopen jaar? Nou, Als ik naar onze samenwerking kijk, vond ik het een heel mooi moment dat de burgemeester, het afscheid van burgemeester Niek Theo hier was. Dat vond ik echt een mooie start, of nou, in ieder geval een mooi moment van samenwerken. Als ik voor nu Unicum kijk, dan denk ik, uh, we hebben een hele moeilijke periode gehad. Uh, tekort aan personeel is nog wel zo. Dus uh, ik zou iedereen op willen roepen die bij ons wil komen werken, van harte welkom, meld je aan. Maar we hebben ook, uh, het is ook minder erg het personeelstekort. We hebben ook wel een stap daar gemaakt. Uh, en als ik uh, de wethouder hoor zeggen dat er heel veel vrijwilligers zijn in Zandvoort, dan word ik heel blij. Dan denk ik nou, misschien kunnen we daar ook uh, de samenwerking vinden. Want wij merken wel dat we steeds meer vrijwilligers nodig hebben om dat plusje te geven aan onze mensen. Ja. Um, we hebben een nieuwe bestuurder. Nou, die komt vanmiddag nog uh, uh, ook. Uh, gaan jullie mee in gesprek? Wat zijn nog meer hoogtepunten geweest? Ja, ik weet het eigenlijk niet. De tijd gaat zo snel. dat de koningin geweest is, maar dat is alweer het jaar daarvoor. Of Willeke Alberti, die was ook twee jaar geleden. Ja, dat is ook alweer langer <lacht> geleden. Dit jaar hadden jullie bijvoorbeeld <lacht> de cruise. Het kerstdiner vorige week vond ik zelf weer een hoogtepunt. Met al onze mensen aan tafel in, uh, op de mooie brink. Ja, ik uh, kan eigenlijk wel door blijven gaan, er zijn natuurlijk Gewoon naast... te veel mooie dingen. Jawel, vind ik wel. Ja. Stel men uh, luistert en die denkt van, goh, ik wil vrijwilliger worden bij Plus, of dan ga ik weer hè, bij uh, een Unicum. Ja. Uh, hoe, uh, hoe kan men hmm. dat worden? Nou, ik denk dat uh, als je me belt met de receptie, dan uh, is dat prima. En als je de naam kan onthouden nu van Yvonne Cardol, dan zit je helemaal goed. Maar anders weet de receptie je wel door te verwijzen naar de medewerker die daarover gaat. En als personeel altijd een personeelszaak. Als je hier als medewerker wil komen bellen, en dan kom je ook zeker op de goede plek terecht. Nou, mooi. En het, het is, is een, een prachtige meer... plek om te werken. En dat is ook te zien hoe jullie met elkaar ook allemaal lekker bezig zijn. Vorige keer hadden wij hier een voorbespreking. Het is misschien wel erg leuk om te vertellen. Ja. En toen uh, werd er iets georganiseerd voor het personeel. Even, gewoon even lekker even eruit. Uit de werksfeer ja. even met elkaar tafeltennissen, even een massagestoel. Oh, J die, die, dat, ja. Ja, dat is ook een heel leuk moment. Jij ja, ik liek het. Ja. En dan ja. laten jullie ook wel weer de blijk van waardering zien aan de medewerkers. Want die zijn heel belangrijk. Vreselijk belangrijk en dat zouden we nog veel meer moeten doen. Daar sluiten we mee aan. Ja. Ik wens u vrije kerstdagen en een ja, heel mooie 2020. Ja. Uh, ook voor uw unicum. Ja, dankjewel. Meneer Bluis, um, komend jaar. Ja. ja, komend jaar, afgelopen jaar. Het afgelopen jaar is eigenlijk wel de basis uh, geweest. Uh, ik zal een paar dingen noemen. We hebben eindelijk een, een beleid, duurzaamheidsbeleid... Dus, dus uh, over hoe gaan we met, met, uh, met, met de natuur om? Hoe gaan we met energie om? Dat moet volgend jaar heel veel handen en voeten krijgen... om dat verder uh, gestalte te geven. Zoals je weet, hebben wij, uh, een, hadden wij een, we hebben nog steeds Eneco-aandelen. Die gaan we waarschijnlijk verkopen. En dat gaat ook in zo'n fonds. Dus dan, dan is er ook uh, hopelijk ruimte om te werken aan, aan het duurzaamheidsbeleid. We gaan in januari beginnen met de eerste paal te slaan... Uh, voor uh, de nieuwbouwen in Nieuw-Noord. Het bedrijventerrein wordt daar... voor een deel al bebouwd. Ja. En er komen ook uh, 110 woningen... die vooral aan Zandvoort zijn... maar ook bedrijfsterrein... ook voor Zandvoorts ondernemers. En daarnaast zijn we aan de overkant... op de Corredex en wij noemen dat de Curry driehoek Zijn er goede gesprekken... vinden er nu plaats met de ondernemers... en met de keien en de gemeente... om tot een plan te komen. We hebben het gesplitst... Maar het ene jaagt het andere aan en dat is heel positief. En daarna gaan we volgend jaar de verdichtingsstudie... en dat gaat over de verdichtingsstudie om te kijken... hoe kunnen we meer woningen in Zandvoort bouwen. Uh, de, uh, het idee is om 630 woningen in Zandvoort te bouwen. En dan gaan we volgend jaar die verdichtingsstudie met elkaar invulling aangeven. Dat is dus ook een heel belangrijk... En de uitgangspunten daarvoor zijn dit jaar geformuleerd, want dat hadden we ook niet. Dus we, we, we weten dat we sociale huurwoningen gaan bouwen. We weten dat we in de middensector moeten bouwen, en ook duurder. Maar we weten ook voor welke doelgroepen. Dat is voor jongeren, dat is voor ouderen, dat is om doorstroming op gang te Nou, Daar gaan we het komende jaar heel veel tijd en energie in steken om dat te doen. En daarnaast gaan we natuurlijk... Ook de Formule 1 organiseren. Ja, en we moeten zorgen dat Sanford financieel gezond blijft. Daar ben ik wethouder van. Dat gaat volgens mij ook lukken. Dus volgens mij gaan we een mooie kerst tegemoet. En een mooi nieuw jaar in. Heel mooi. Dat waren u mooie woorden. Voor u ook. Hele fijne feestdagen. En ook een mooi 2020. Want dat wordt zeker een mooi jaar voor Sanford. Met al die mooie evenementen voor het Plaats. Dank jullie wel. Dankjewel. Luisteren naar een, een optreden. En een optreden, ja, dat wordt de eerste keer geloof ik dat jullie samen gaan optreden, als ik het goed begrepen heb. Ja. Ja. Dus uh, dat is een optreden van Lea Bos en saxofonist Adam Spoor. Ik wens jullie veel succes. Dank, Een terug, want die hadden jullie net nog te goed voor ons. We zijn lekker in de lucht eindelijk en het is allemaal goed. We worden herhaald op eerste en tweede kerstdag van 12 tot 2 uur op eerste en tweede kerstdag bij Zandvoort lunch. Nou, wij gaan langzaam op naar het nieuws, maar we gaan eerst luisteren naar Toto hier op ZFM Zandvoort.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 of course cool.